12 uur. De Radio1 Sportzomer. Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Nemen bedrijven werklozen juist wel of juist niet aan als ze meer van hen weten. En wordt het getwitter rondom Oranje alweer wat hoopvoller? En nu het nieuws met Lieselotte Almas. Het aandeel TomTom Tom wint fors op de beurs... nu het bedrijf in zee gaat met het Amerikaanse Apple. Het staat zo'n 12 hoger. TomTom Tom gaat kaarten leveren voor Apple... heeft de maker van navigatiesystemen bekendgemaakt. Hoeveel Apple daarvoor gaat betalen is niet duidelijk. In de herfst van dit jaar zullen de kaarten daadwerkelijk te zien zijn... op de Apple-apparatuur. Dan lanceert Apple zijn nieuwe besturingssysteem. Apple wilde van Google kaarten af... en dan ligt een samenwerking met TomTom Tom voor de hand... zegt Taco-titulaar van TomTom. Tom. Er zijn in de wereld drie aanbieders van digitale kaarten. Je hebt Nokia, je hebt Google en je hebt TomTom. Nou, Windows gebruikt Nokia-kaarten, Android gebruikt Google-kaarten... en tot gisteren gebruikt Apple ook Google-kaarten. En die gaan die TomTom-kaarten gebruiken. TomTom Tom heeft het al een tijd moeilijk... omdat steeds meer mensen gebruik maken van navigatiesoftware... op hun mobiele telefoon. Verslavingsdeskundige Keith Bakker zegt dat hij in de gevangenis zwaar is mishandeld door medegedetineerden. Hij vertelt dat vanavond in een uitzending van het tv-programma Profiel. De verslavingsdeskundige werd onlangs veroordeeld tot vijf jaar cel... ...wegens verkrachting en misbruik van een aantal vrouwelijke cliënten. Hij zit nu vast in de gevangenis van Lelystad. Tijdens zijn voorarrest zou Bakker ook door medegevangenen zijn mishandeld. CDA-kamerlid Kopperjan is teleurgesteld over zijn plaats op de conceptkandidatenlijst van het CDA... en daarom heeft hij zich teruggetrokken. Het bestuur bood hem de negentiende plaats aan, maar dat vindt hij te laag. Ik heb natuurlijk ook in goed overleg met thuis uh, op een gegeven moment de afweging gemaakt. Oké, okay, uh, ik wil er nog een keer voluit voor gaan voor het CDA uh, uh, en voor de CDA Tweede Kamerfractie. Uh, maar ja, dan uh, verwacht ik ook wel dat het CDA overtuigend voor mij kiest. Nou ja, dan moet ik in alle eerlijkheid gewoon concluderen dat dat niet is. Behalve Koppenjan keren onder andere Ormel en Koopmans niet terug. Op de CDA-lijst staan veel nieuwkomers. Bij de eerste 15 mensen op de lijst staan er acht. Volgens CDA-voorzitter Peetoom is de lijst een combinatie van continuïteit en vernieuwing. BCL Proactief, de margarine die zou leiden tot een lager cholesterolgehalte, krijgt het Gouden Windei 2012. De prijs van consumentenorganisatie Foodwatch is bedoeld voor het product met de meest misleidende marketing. De margarine van Bessel wordt gepromoot als een product dat hart- en vaatziekten tegengaat. Foodwatch erkent het cholesterolverlagende effect van de margarine, maar zegt dat nooit is aangetoond dat het de kans op hart- en vaatziekten vermindert. PCL vindt dat het product de prijs onterecht heeft gekregen. In Jemen heeft het regeringsleger een belangrijke stad in het zuiden heroverd op Al-Qaeda. Bij gevechten in en rond de stad Jaar zijn volgens het ministerie van Defensie de afgelopen dagen tientallen doden gevallen, vooral militanten. Het leger zou vanochtend de stad zijn binnengetrokken. Na enkele uren van felle gevechten sloegen de militanten van de radicaal-islamitische beweging Ansar al-Sharia op de vlucht, zegt een legerwoordvoerder. Nederlanders hebben vorig jaar vaker gepind dan ooit. In 2011 werd volgens de Nederlandse bank bijna 2,3 miljard keer met pin betaald... tegen 2,15 miljard in 2010. De totale pinomzet steeg van 81 naar 83 miljard... en tegelijkertijd wordt er steeds minder contant afgerekend. Tientallen Nederlanders die een kaartje hebben gekocht voor de wedstrijd tegen Duitsland, bieden die op internet aan voor een spotprijs. Sommige Oranje supporters hebben na het verlies tegen Denemarken blijkbaar geen vertrouwen meer in een goede afloop en blijven daarom liever thuis. Anderen hebben toch geen zin om af te reizen naar Oekraïne. De prijs van de kaartjes op verkoopsites is ver onder de aankoopprijs, merkte deze Oranje fan. En toen heb ik geboden. Zo van 6 euro eens kijken wat het wordt. En tot mijn verbazing toen bleek s'avonds dat ik dus die kaarten had gewonnen, die acht kaarten. En ik heb er nu nog twee over en daar hoef ik eigenlijk helemaal geen geld voor te hebben. Maar een appel en een ei, bijvoorbeeld hard gekookt, dat is wat mij betreft voldoende. Het weer vanmiddag veelal bewolkt en maar af en toe zon. Vooral in het oosten en zuiden en buien die gepaard kunnen gaan met onweer. Temperatuur ligt op de Wadden een, rond een graad of 15. In het binnenland wordt het 18 à 19 graden. Aan zee staat een vrij krachtige noordenwind. AMB Verkeersinformatie. Ze zijn op dit moment nog steeds bezig aan de weg op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en de Uithof staat 5 kilometer file. Bij de Uithof is de hoofdrijbaan dicht... en het verkeer richting Utrecht kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Samen met betrokken Nederlanders stellen wij kansarme mensen in staat... hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook? Wildegansen.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. MKB Nederland wil een landelijk digitaal bestand... waarin gegevens over werklozen staan. Is dat om te zien of ze dan juist wel of juist niet moeten worden aangenomen? Dat horen we zo van Rob Slagmolen van het MKB. En Anja van der Brug, u bent van de Belangenvereniging voor uitkeringsgerechtigden. Ziet u in uw omgeving het aantal werklozen sterk stijgen? Absoluut. Gaat hard? Heel hard. Goed, en we vragen dus, wij gaan straks praten over de vraag of er een digitaal bestand moet komen. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. De registratie van het aantal verkeersslachtoffers moet beter worden om het aantal gewonden op de weg terug te dringen. Ik zit even ter met mijn computer. Zo, ja. Ik doe het nog even opnieuw. De registratie van het aantal verkeersslachtoffers moet beter worden... om het aantal gewonden op de weg terug te dringen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOV. Fred Wegman is directeur van die stichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Waarom maakt de registratie van het aantal ongevallen zo wel uit? Ik zou zeggen, het gaat om het aantal doden. Um, zowel doden als gewonden willen wij uh, proberen terug te brengen in Nederland. Daar is beleid op geformuleerd. En als je niet goed weet hoeveel doden er vallen... en als je niet goed weet hoeveel ernstige gewonden er zijn... is beleidsvoering heel erg moeilijk. Ja, en het aantal doden dat wordt wel juist geregistreerd... maar het aantal gewonden dus niet? Nee, ook doden wordt niet uh, goed genoeg geregistreerd. Uh, uh, door de politie dan. Uh, we hebben weliswaar bij het CBS een andere registratie. Ik bedoel, we dat uh, tamelijk goed in beeld hebben. Uh, maar ook dat is niet in orde. Daar heeft minister opgesteld in de Kamer van toegezegd dat we zullen gaan verbeteren. Maar bij ernstige verkeers Verkeersgewonden is de situatie nog veel zorgelijker. Uh, wij kunnen bij de SVF een koppeling maken tussen de gegevens van de ziekenhuizen en de politiegegevens... En onze conclusie is dat ongeveer 10% door de politie geregistreerd wordt van de ernstige verkeersgewonden als we dat afzetten tegen de registratie door de ziekenhuizen. Maar 10%, ja, dat is niet veel. En er zijn meer gewonden, begrijp ik, zo'n 20.000 per jaar? Ja, 20.000 per jaar ongeveer. Ja. Wel minder doden. Uh, maar hoe die gewonden vallen weten we niet. En, en dat is belangrijk om wel te weten. Ja, het probleem bij de ziekenhuisgrond is dat je weet uh, wie het zijn. En je weet ook wel welke voedmiddelen die zaten. Mm -hmm. uh, maar wat je bijvoorbeeld niet weet, en dat is heel belangrijk... dat is waar die ongevallen gebeurd zijn. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je wegbeheerder bent... de gemeente of provincie, dan weet je dus niet... waar op jouw wegen net ongevallen zijn gebeurd. En waar je dus in de bijzondere actie moet ondernemen. Ja, want dan kan je daar iets op aanpassen. De situatie op de weg verbeteren. Broten. Precies, ja. precies. De, de registratie is dus niet goed. Is die verslechterd sinds een, een bepaalde tijd? Ja, die is sinds een paar jaar uh, aanzienlijk verslechterd. Hij was nooit uh, heel erg goed. Uh, laatst, uh, we hadden ongeveer 50 procent. Uh, maar wat ik zeg, dat is de laatste paar jaar is dat uh, na die 10 gedaald. En dat is het gevolg van beleid bij de politie. Uh, de politie moet uh, zich minder met registraties bezighouden... en meer andere dingen doen. Nou, dat is allemaal prima. Mm -hmm. Maar als dit het gevolg is, dan denk ik toch dat het een ongewenst gevolg is. Maar u bedoelt, de politie die besteedt niet zoveel tijd aan, aan, het, aan het opschrijven... aan het registreren van ja, het aantal klopt, slachtoffers? Ja, dat klopt. En, en een van de redenen is dan natuurlijk... ja, dat kost heel veel tijd en we hebben andere prioriteiten. En daar is mijn antwoord op, uh, geeft de politie dan middelen om die registratie, die dus heel erg nodig is... om dat eenvoudiger te doen, om dat gemakkelijker te doen... om dat minder tijd te laten kosten. En dan moet je ze dus technische hulpmiddelen geven... Wat voor de politie een stuk makkelijker wordt en minder tijd kost. En dan kan dat registratiegraad weer aanzienlijk omhoog. Nou, nou heeft minister Opstalte aangekondigd... ja, we gaan die registratie verbeteren. Er wordt aan gewerkt. Heeft u daar vertrouwen in? Nou ja, op zichzelf is dat een toezegging aan de Kamer. En ik ga ervan uit dat die wordt gestand gedaan. En of ik vertrouwen heb, dat is niet zo heel relevant. Ik hoop echt dat het gaat verbeteren. En dat de minister uh, dat inderdaad waar kan gaan maken. Ja. En wanneer moet, dat dan, uh, ja, moet, die, moet die verbeterde registratie te zien zijn? Um, ja, eigenlijk, eigenlijk zou die verbeterde registratie nu moeten worden Tuurlijk, ingezet. Tuurlijk, gisteren. Een... Eergisteren. Waar wij van spreken. Nee, maar hij kan nu worden ingezet. Het is een kwestie van in de, uh, tegen de politie zeggen, dit vinden wij belangrijk, doe dat zo. Ja. Als het uh, tot extra investeringen bij de politie kan komen, dan kan het iets langer duren. Maar ik zou zeggen, dit jaar en, en uh, begin volgend jaar moeten we daar de verbeteringen van kunnen zien. Ik help het u open, zeg ik vast. Ik ben optimistisch bij... daarover. Goed, dank u wel. Fred Wegman, directeur van SWOV. Radio 1, Sportzomer Tweets. Wat wordt er getwitterd in en om oranje? Luc Ickink houdt het elke dag voor ons bij. Ja, nog steeds weinig beweging in de sms en 2-duimen van de spelers van het Nederlands elftal. Johnny Heitinga vroeg ons nog maar eens een keer om zijn app te downloaden. Een EK-speelschema-app met extra veel foto's van Johnny Heitinga zelf. En Gregory van de wiel keek naar Frankrijk, Engeland. En in de rust vroeg hij zich al piekrend en pijzend af wie er toch zou gaan winnen. Pleef 1-1. Oh. Je hoort hier uh, uh, het volkslied van Oekraïne. Gisteren is er gespeeld. En gelukkig in Oekraïne is de Twitterhoop in bange dagen. Victoria Koblenko, ze keek uiteraard gisteren naar de wedstrijd van Oekraïne tegen Zweden. Oekraïne won met 2-1 en de supporters op het Vrijheidsplein hadden de grootste lol. Je hoort het al, ze maakten daar een filmpje van. Komende uren gaan we weinig horen van Ed V. Koblenko. Ze twittert zo, heb als een bezetende like a virgin staan bleren in de Karaoke bar. Wat moet ik nu in godsnaam nog gaan zingen als Nederland wint? Oké met een filmpje aanwezige pers en andere tweetvolks hadden gisteren een geweldige avond. Je merkte echt op Twitter dat het toernooi pas tijdens de wedstrijd van Oekraïne echt is begonnen. Het BV Weer. Weert was ook op het plein in Garkov en merkte dat het volkslied door het volledige plein werd meegezongen. En dat klonk zo. Oh, dit is het verkeerde tuwtje. <lacht> Dat klonk niet zo, jongens. Uh, even kijken, nou nee, ik heb hem niet meer, maar het was heel mooi. <lacht> Commentator Ed Frank Wilaat wilde het shirt van de Zweden ergens gaan liken, omdat het zo mooi is. En Ed Joost Hof Hofman, die viel het shirt ook op, alleen hij kende het ergens van. Het leek wel erg veel op het tenue van de Thunderbirds. Commentator Ed Andy Houtkamp vond de shirt prachtig, maar stoorde zich weer aan de schoenen, die dan niet wisten wat waren. Kortom, de wedstrijd was al 30 minuten bezig, maar op Twitter had men heel even zijn eigen problemen. Ed Iwan van Duren merkte op dat het toernooi begon te leven. In Garkov gingen duizenden mensen de straat op... en bij de, de 2-1 tweet hij dat er een gele zee was. Shevchenko, super superspits, en held uit Oekraïne scoorde twee keer... en op Twitter werd hij bejubeld, ondanks zijn leeftijd... want die man is oud, joh, 35 jaar. Oei, oei, oei, die is zo oud. <lacht> Ed Jeroen VD-Koppel vraagt zich af of iemand bij Zweden van plan was... om Shevchenko te dekken. Ed Arno Peperkorn vindt het maar lastig te spellen, Shevchenko. Wel een held is hij. En Ed Hannie van den Berg vindt het knap van de oude rot... en vraagt zich af of Van Nistelrooy niet gewoon terug kan komen... in de Nederlands Elftal, want die is ook al zo ontzettend oud. Ook 35, Oei. Overigens zeggen veel mensen dat die oude baas Sechenko dus er voor zijn leeftijd nog best wel goed uitziet. Dan het grapje van de avond over deze wedstrijd. Chef, waar is mijn fiets? Welke fiets? Ibrahimovic. Welke chef? Chefchenko. Echt hilarisch. Sportsjournalist Barbara Barend is in Krakau. Ze ging gisteravond eten en kwam Pardoes een deel van de Italiaanse selectie tegen. Uiteraard ging ze even met hen op de foto. En het resultaat vind je op @BarbaraBarend. Barbara Barend. Inmiddels is het weer gewoon een normale werkdag voor haar. Ze tweet, het wordt weer een lang dagje vandaag. Ga zo naar de luchthaven. Oeps, weer te snel op verzenden gedrukt. Vliegt zo naar Garkov. Vandaag nog persconferentie en training in het stadion. En dan tot slot nog even een optimistische tweet van Ed Riepke Bakker. Hij zegt... Als hashtag net wint van hashtag dui en hashtag den wint van hashtag por, hashtag net wint van hashtag por en hashtag dui wint van hashtag den, hebben net, den en dui alle drie zes punten. Als dui wint van hashtag ner, wint van hashtag den, hashtag net wint van en dui wint van den, dan kan het met drie punten ook nog. Als net wint van dui, hashtag wint van den <kção> en net van en dui en den worden gelijk, dan hebben alle drie de ploeg, ploegen vier punten. Wat ik maar wil zeggen, alles is nog mogelijk. Oh, zijn een <laughs> nieuwe tweet. Ik uh, ga het nog even ontcijferen. Tot straks weer. Lucie Kink, ja, dankjewel. Ja, het ging één keer... Ik wil zeggen, het ging één keer fout, maar dat geeft niet oh, met die hashtag. Nee, het was ner, hè, wat zei ik. Ja, Precies. Dat is ook ingewikkeld, hoor. Hij He heet Jazz, hoor je met Turn Back the Clock. Er moet een persoonlijk dossier worden aangelegd van mensen die een WW-uitkering ontvangen. Dat vindt MKB Nederland. Werkgevers kunnen zo gemakkelijk zien of er iets mis is met sollicitanten die zij ontvangen. Uitkeringsgerechtigden zijn heel kritisch. Rob Slagmolen van MKB Nederland. Goedemorgen. Goedemiddag. U zit, uh, goedemiddag. Ja, het is twaalf uur geweest. U heeft gelijk. U zit in de studio in Den Haag. Wat maken werkgevers in de praktijk mee waardoor u zegt. zo'n persoonlijk dossier, dat moet er eigenlijk komen? Nou, wat wij meemaken mee in de praktijk... is dat er nog wat sollicitanten komen bij bedrijven, bij ondernemers... en dat ze na verloop van tijd blijken allerlei problemen te hebben. Bijvoorbeeld? Rondom zwaar in de schulden zitten... of allerlei achtergronden rondom ziekte uh, hebben... die het bedrijf niet kent en daar ook niet naar vraagt... en daar niet naar mag vragen. Maar als je in de schulden zit, is het juist goed als je gaat werken, toch? Dat lijkt me wel, maar het lijkt me ook dat dan die schulden wel opgelost moeten zijn. Want het komt nogal eens voor dat mensen dan tegen het bedrijf zeggen van... Hey, ik heb te weinig inkomen en help mij daarbij. Terwijl juist uh, bijvoorbeeld de gemeente uh, de mensen moet helpen met de schuldhulpverlening. Om dat u nou eigenlijk een beetje dat je, te brengen. Dat je zolang je schuld hebt, geen baan kan krijgen? Nou, het ligt aan de mate van schuld. Alleen het moet niet afgewendeld worden: het probleem op de bedrijven. Nee, maar dan zegt het bedrijf: je krijgt gewoon je salaris en meer niet, lijkt mij. Ja, maar goed. Uh, kijk, zeker in de MKB gaat het vaak ook om persoonlijke contacten. Het zijn kleine bedrijven, je kent iemand, je wil iemand helpen. Gisteren hoorde ik ook dat voorbeeld nog van uh, een bedrijf, die zei tegen een nieuwe werknemer: uh, Ja, ik, ik moet eigenlijk een fiets kopen om uh, uh, um te werken. Vervolgens uh, bleek er weer een ander ding wat gekocht moest worden. En uiteindelijk heeft die ondernemer dat betaald. En na drie weken was iemand weg. Hmm. En dan kun je zeggen: Ja, dat is stom van die ondernemer dom, om te ja. doen. Maar aan de andere kant, wat ik net zei... het gaat vaak om persoonlijke contacten en relaties. En je denkt, nou, iemand wil dat. Goed, ik help hem of haar. Nou ja, dan kom je bedrogen uit, terwijl wij juist zeggen... van probeer van tevoren veel beter als uitkerende instanties... dus UWV en gemeente, in beeld te brengen... welke mensen zijn nou wel echt te bemiddelen naar werk breng dat in kaart en welke eigenlijk nog niet. Maar u wilt daar een, een digitaal dossier in en daar staat dan in... deze meneer zit diep in de schulden, deze meneer heeft die ziektes... en deze meneer heeft een keer een fiets meegenomen... nadat hij drie weken ergens gewerkt had. Dat hoeven wij niet te weten. Wij hoeven als werkgevers niet te weten wat iemand allemaal heeft. Wat wij moeten weten is, wat zijn de competenties van iemand? Ja. Is die gemotiveerd? En die groep die dat zijn, die zet je in zeg maar, het digitale bestand. Alle andere dingen rondom ziektebeelden of wat dan ook wat er speelt daar zijn de uitkerende instanties voor om dat op orde te brengen. En als ze dat gedaan hebben, zetten ze iemand in het bestand van hey, die is geschikt. Die is dus u wilt niet een dossier wat u in kunt zien, maar u wilt dat gemeente ja. en het UWV helder op orde hebben van deze is echt beschikbaar voor de arbeidsmarkt en deze eigenlijk niet. Exact. Ja. Anja van der Brug van de Belangenvereniging voor Uitkeringsgerechten. Uh, goedemiddag. U praat mee vanuit Horen. Uh, ik kan ja. me laten vertellen dat u kritisch bent over zo'n bestand. Behoorlijk, behoorlijk. Want? Ik denk dat dit weer een nieuw doekje voor het bloeden is. En de wond eronder blijft etteren. Oei, dat is een vergelijking. Wat is het doekje, wat is het bloeden en wat er? Nou, het doekje is de suggestie van het MKB... dat er professionele intermediairs moeten komen... terwijl men in het begin van het persbericht stelt... dat het anders is, maar niet meer gaat kosten. We zijn het MKB dankbaar dat men belangeloos... deze professionele intermediairs gaat inzetten. En we denken dat bestaande wet- en regelgeving... als die beter ingevuld wordt... Dan hoeven we ook geen nieuwe regels, want in hetzelfde persbericht wordt ook gezegd, minder regels en betere uitvoering. Maar wacht even, durft... u, heeft het over, u heeft het over dingen die ik niet helemaal kan volgen. Okay. We hebben het over een digitaal bestand, bij de gemeente ja. en bij het UWV. Bent u daarvoor? Nee, want er zijn al bestanden als een accountmanager van een uh, gemeente... die mensen in zijn portefeuille heeft, die in de bijstand zitten, ja. zijn werk doet... dan weet men de persoonlijke omstandigheden van de cliënten. Dan weet men eigenlijk de inzetbaarheid en de belastbaarheid van deze mensen. Ja, dus u zegt de WW eigenlijk... is, ja, de bij, WW bij het is UWV en bij de gemeente is al bekend wie echt bemiddelbaar is en wie niet. Als zij daar hun werk goed gedaan hebben... Dan weten ze dat. Ja. Meneer dus dan. Ja. D -d dus het is eigenlijk al bekend? Ja, ja, het zou bekend moeten zijn, ja. Er zijn twee dingen waarom we dit zeggen. Het is juist ook om, uh, uh, hoe heet het, werklozen een betere kans te geven op de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk zou je dat als werklozen ook moeten omarmen. Dat wij hiermee komen. Het tweede is, kijk, we hebben in Nederland ruim 400 gemeenten en het UWV. Die hebben allemaal eigen bestanden. Bedrijven, als die op zoek zijn naar mensen... dan kijken ze niet of die in de gemeente A, B of C zit... maar die kijken veel meer regionaal, zeker ook het MKB. Mm -hmm. Dus voor die bedrijven is het heel erg belangrijk... dat die digitale bestanden tot één systeem komen... En oh ja, maar volgens... dat wordt heel duur. Als alle gemeenten hetzelfde computersysteem moeten gaan gebruiken... dat gaat nog heel lang duren. Nee, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet. Dat met de technologie vertegenwoordigd kan er heel erg veel. Overigens is dit punt al een aantal jaren geleden ook in een participatietop... toen de tijd nog ingebracht en ook recent weer. Alleen we merken een houding van de gemeente van nou, wij doen onze eigen ding. En daarmee belemmer je voor een deel dat de kansen voor je werklozen... Uh, uh, hoe heet dat afnemen, ja. plaatsen toenemen. Mevrouw Van den de de brug? De brug, u zou er blij mee ja. moeten zijn, zegt meneer Slagmolen. Absoluut niet. Wat mankeert er aan rechtstreekse communicatie... als een MKB-bedrijf een vacature heeft en dat lokaal bekend maakt? Dan krijgt men daar tientallen zo niet honderden reacties op. Wat mankeert eraan om aan diegene die op de stoel van sollicitanten zit... te vragen, bent u lichamelijk en psychisch in staat om deze functie uit te voeren? En heeft u ja. schulden? Dat kun je, kun je vragen. Jij mag dat? Uh, met de wet op de privacy, dat is dan de persoon of die daarop ingaat of niet. Nou, je hoeft dan, uh, je zou... mag het wel vragen, maar je hoeft geen antwoord te geven. Duidelijk. Ja, meneer slagmodus, zo kan dat ook. Dan heb je ja, die gemeente nee. niet nodig, dan ga je zelf gewoon goede, ja, ja. goede sollicitatiegesprekken voeren. Nee, dat klopt wel, maar alleen je mag het als werkgever niet vragen... waar het alleen maar gaat om echt functiegerichte uh, aspecten waar je naar nou mag vragen. Dus niet of iemand in de schulden zit en ook niet of nee. iemand ziek is? Nee, je mag niet vragen het ziektebeeld van mensen, al die dingen. Uh, uh, die zijn er niet. Overigens is ook niet dat wij dat willen. Wat wij willen is gewoon dat die ondernemer niet met tientallen sollicitanten... een gesprek moet gaan zitten voeren, maar dat die... De juiste krijgt voorgedragen vanuit de gemeente en het UWV. En dat je eigenlijk weet: hé, hey, dit is iemand die wil, die kan, die past erop. En vervolgens gaan we met elkaar aan de slag. En dat is denk ik veel belangrijker. Ja. En dat, dat schiet ook zeker op deze arbeidsmarkt. Schiet het behoorlijk kop. En is bij een toch wel een aardig voorbeeld in, in uh, het Westland. Met de gemeente Rotterdam en uh, Den Haag. Waar duizend werklozen zijn geselecteerd, uiteindelijk zijn er elf aangenomen. Als je dan vervolgens kijkt naar hoeveel de tussentijds zijn afgehaakt, of gewoon niet komen opdagen. of helemaal niet gemotiveerd zijn voor het werk. vind ik het heel erg ernstig om dat te zien. Ja, zegt, werkgever... we, zijn dan, we zijn dan eindeloos bezig met sollicitatiegesprekken. uiteindelijk we ja. iemand en dan is er weer mee, kan je weer overnieuw beginnen. Ja. Ja. Mevrouw van der Brug klinkt wel ja. logisch een beetje. Absoluut, maar ik denk dat kaf van het koren gescheiden dient te worden. En in het persbericht staat ook dat eventueel persoonlijke problemen... die een werkzoekende heeft, mogen niet het probleem van de werkgever worden. Laten we het eens omkeren. Ik denk dat er vele sollicitanten zouden willen weten... hoe, sol, hoe het de solvabiliteit van een bedrijf is... of men eventuele fusieplannen heeft. Hmm. Of, er eigen, of er misschien wel directieleden zijn die elkaar uit de tent uitslaan. Of dat de leidinggevenden zijn die persoonlijke problemen hebben wat ze meenemen naar het werk. Maar dat ga je ook in sollicitatiegesprek aan de orde stellen dan. Dan zeg je hebben jullie wel eens uh, ruzie in dit bedrijf? Uh, dat bedoel ik. Kijk, we kunnen gewoon rechtstreeks met elkaar communiceren. En dat een MKB bedrijf juist omdat men zo persoonlijk werkt ik heb altijd begrepen dat bedrijven en werknemers afhankelijk van elkaar zijn. En laten we gewoon weer met elkaar door één deur zonder een dure toplaag weer te creëren. Oh ja. In tijden van al dure uitvoeringen van de bijstand en de WW en de WW heeft natuurlijk een hele andere instroom. Dat is iemand met een arbeidsverleden. Ja. Recent. Ja. Dus wat mankeert eraan om ook gewoon algemeen te vragen... bent u in staat, lichamelijk en geestelijk... om deze functie naar behoren uit te voeren? Waar bent u bang als... voor? Ik? Ja. Dat het belachelijk is dat de wet op de privacy geschonden wordt. Want dat is wat er gebeurt, zegt u? En, absoluut. We zijn al overal bekend... We moeten ze zo met de billen bloot, voordat je überhaupt welke uitkering dan ook krijgt. En als die hun werk goed doen, dan weet men alles. Vooral je inzetbaarheid en je belastbaarheid. En dat is belangrijk voor een werkgever. Mm, en dat mag wel genoteerd worden, wat u betreft? Absoluut, want dat is waar je mee werkt, weet u. Eh, ook het MKB is erg HR, dat is Human Resource. Men beseft dat we allemaal een totaalplaatje zijn. We zijn werknemer, maar we zijn ook mens. En ik denk als we beter en duidelijker met elkaar communiceren... en absoluut het kaf van het koren, want ook die mensen kennen wij. Daar maken wij ons als belangenvereniging ook niet druk voor. Hm. Wij altijd, u, u zegt mensen die niet willen werken, daar doen wij ons best niet voor? Absoluut niet. Oké. Okay. Okay. Dan moeten gewoon alle mensen die bij u zijn geregistreerd... misschien uh, uh, voor meneer oh, Slagmolen hebben. beschikbaar zijn. Weet u, er zit talent. Daar zit talent in de bijstand. Er zit talent in de WW. Het MKB moet alleen zijn ogen openen. Meneer Slagmolen, ogen open. Ja, maar dat hebben ondernemers sowieso wel. Maar vandaar dat wij ook met de suggestie zijn gekomen wat een veel goedkoper systeem is dan nu. Breng het in één systeem. Zorg ervoor dat mensen die in staat zijn om te werken... competenties hebben en gemotiveerd, dat die echt in beeld zijn. En niet dat als wij, als een ondernemer... tijd vrij moeten maken voor een sollicitant, als die al komt... Hmm. vervolgens blijkt totaal niet te passen op geen enkele manier op die functie. Dat dus schikker. wij helpen een mevrouw en haar leden en haar achterban... Uh, ermee, mee juist om te zorgen dat op okay. deze arbeidsmarkt beter gaat functioneren. Ik denk nee. dat als we u samen nee. in een hok stoppen dat u nog best een eind komt. Want er zijn ook wel over Maar wij willen geen algemene regels voor die paar. Want er zullen altijd oneerlijke mensen zijn hmm. die niet de waarheid vertellen. Okay. En wij wensen daar niet onder te gaan. Goed. Rob Slagmolen van MKB Nederland en Anja van der Brug... van de Belangenorganisatie van Uitkeringsgerechten. De beide hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Half 1, de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomas. Het medisch centrum Beeldstraat in Utrecht heeft 300 patiënten opgeroepen om zich te laten onderzoeken op HIV en hepatitis B en C. Bij operaties heeft het centrum instrumenten gebruikt die niet volgens de voorschriften zijn ontsmet. Het zou kunnen dat patiënten een infectieziekte hebben opgelopen. Het gaat om mensen die tussen januari en maart van dit jaar een ingreep hebben ondergaan, vooral ooglidcorrecties, liposucties en abortussen. In Moskou zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen president Poetin. De politie is massaal aanwezig, maar vooralsnog verloopt het protest vreedzaam. De betogers protesteren onder meer tegen een antidemonstratiewet die vorige week werd aangenomen. Volgens die wet worden boetes voor niet toegestaande demonstraties 150 keer zo hoog tot bijna een gemiddeld Russisch jaarsalaris. En de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam gaan voorlopig door met de opvang voor mannen. De opvang is bedoeld voor slachtoffers van huiselijk geweld, eervraak en mensenhandel. Volgens de initiatiefnemers blijft de opvang nodig. In de afgelopen vier jaar hebben zo'n 200 mannen gebruik gemaakt van de opvang. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het op de meeste plaatsen bewolkt en in het zuiden komen buien voor. In de rest van het land is het droog, wel bewolkt. En de temperatuur is inmiddels opgelopen naar 13 tot 17 graden. Nou, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met slechts af en toe een beetje zon. Verder ontstaan er ook nog meerdere buien, vooral in het oosten en zuiden van het land. In het noordwesten verwacht ik dat het overwegend droog blijft. Het wordt uiteindelijk zo'n 15 graden op de wadden tot 18 à 19 graden in het binnenland. En daarbij staat er een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Aan zee is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond dan eerst ook nog een aantal buitjes, maar later op de avond wordt het droog. Ook vannacht is het droog, komen er een aantal opklaringen voor en het koelt af naar 9 tot 7 graden. Morgen woensdag belooft een overwegend droge dag te worden. Er zijn een wolkenvelden in periode met zon en het wordt zo'n 15 tot 17 graden. De dagen daarna wordt het tijdelijk warmer, maar op vrijdag verschijnen er wel weer buien. En in het weekend is er ook nog kans op een bui en liggen de maxima rond 21 graden. Awb verkeersinformatie. De A9 Amstelveen richting Alkmaar... daar staat tussen knooppunt Rottepolderplein en Velze 2 kilometer. Op de ring A10 West richting Zaanstad... zijn ze aan het werk tussen Geuzenveld en Slotermeer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht... zijn ze ook bezig met een spoedreparatie. Tussen de afrit en Dolder en de Uithof staat 5 kilometer file. Vanaf de Uithof is de hoofdrijbaan dicht... en het verkeer richting Utrecht kan beter rijden... via Hilversum over de A1 en de A27. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Tot 1 uur de opstelling, koffie en thee naar de beurs. En Smollerek blijft in de harten van de Polen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Stuck in the van As far away As I can Stuck in the moon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 I'll stick by you forever, you can do it in vain.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 Send stick by you forever, you didn't do it in vain, oh no, never in vain. They the Raccoon met Liverpool rain. Het CDA wil veel nieuwe mensen in de Tweede Kamer. Op de kandidatenlijst staan maar negen namen van zittende Kamerleden. Dat betekent dus dat er een aantal teleurgestelde gezichten waren... toen de CDA-fractie vanmorgen bijeenkwam voor de wekelijkse vergadering. Vanaf het Binnenhof een bijdrage van politiek verslaggever Margreet Boer. De bezem is er flink doorgegaan bij het CDA. Twee jaar geleden, in 2010, bestond de kandidatenlijst voornamelijk uit oudgedienden en nu, in 2012, is de lijst opgeschoond. Tijd voor nieuw christen-democratisch bloed, volgens partijvoorzitter Rut Peetoom. Wij zijn bezig met uh, een nieuwe koers, een nieuw programma en uh, de gezichten die daarbij horen. Veel nieuwe en uh, ook continuïteit, allebei. Uh, inderdaad ook mensen met maatschappelijke ervaring, mensen met kamerervaring, staan beide op de lijst. Daar durven we met de boel mee op. Op de lijst, achter de lijsttrekker Siebrand van Haarsma-Buma, staat de Purmerense wethouder Mona Keizer. Na haar goede score bij de lijsttrekkersverkiezingen vorige maand... kwam deze tweede plek niet echt als een verrassing. Maar toch. Kijk, het is natuurlijk ook weer niet niks. Hè. Dus, uh, toch relatief nieuw en dan uh, op zo'n plek. Voor een aantal zittende Kamerleden zit er geen hoge plek op de lijst in. Terwijl ze dat wel ambieerde. Eén van hen is Ad Koppejan. Ik ben beschikbaar voor het CDA. Ik wil er weer volop voor gaan. Uh, maar dan verwacht ik ook van het CDA dat ze ook uh, uh, overtuigend voor mij kiezen. Met een, uh, een, een goede plaats op de lijst. En ja, ik heb moeten concluderen dat dat niet het geval was. En dat betekent een teleurgesteld Kamerlid. Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik had graag nog een bijdrage geleverd aan het vernieuwde CDA. Juist nu, nu het CDA ook een nieuwe koers heeft ingezet. Een koers die ik een jaar geleden al bepleitte. Terug naar het midden. Maar goed, het heeft niet zo mogen zijn. Wie ook nog wel een periode het parlementaire handwerk had willen doen... is Henk-Jan Ormel. Maar ook voor hem is er geen plek op de lijst. Persoonlijk ben ik teleurgesteld, maar voor het CDA begrijp ik heel goed dat vernieuwing nodig is en dat ik na tien jaar plaats maak voor een nieuwe generatie vind ik eigenlijk niet meer dan logisch. Ik vond het heel eervol om volksvertegenwoordiger te mogen zijn en ik gun dat ook andere mensen. Ook voor het Limburgse Kamerlid Gerk Koopmans en Pieter Omtzigt uit Overijssel is er geen plaats op de lijst. Het CDA kiest duidelijk voor vernieuwing en voor verjonging. En de verjonging maakt het partijbestuur van het CDA zichtbaar op plek 3 van de lijst. Daar staat de 31-jarige Sander de Rouwe. En hij is super blij. <laughs> ja, als ik nou zou zeggen dat ik daar niet tevreden mee zou zijn, dan uh, mochten ze mij direct afvoeren. Maar het is een uh, enorme eervolle plek. Ook met de grote verantwoordelijkheid. Maar wat belangrijker is, is, dat er een lijst is met enorm veel vernieuwing en verjonging. En daar werd ik toch vanochtend het meest vrolijke van. Ik ben er heel erg trots op. U bent nieuw en jong. Ik ben jong en ervaren, zeggen sommigen. En dat is een hele mooie combi. En zoals u ziet ook op de lijst hebben we ook veel andere jonge, nieuwe mensen. Ik ben niet meer de enige jongere in deze fractie na de volgende periode. Maar er komen zwaar broers en zussen bij. Terwijl ik voorheen hier met mijn vaders en moeders had kunnen werken. Ik ben er heel dankbaar voor. En nogmaals, de complete lijst met alle mensen erop... die maakt mij heel vrolijk en heel enthousiast voor de komende maanden. Het partijcongres stelt de definitieve kandidatenlijst vast op 30 juni. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Douwe Egberts gaat vandaag op een voorlopige basis naar de beurs. We praten erover met Jos Versteeg, beursanalist bij Theodor Gielissen. Goedemiddag. Goedemiddag. En zo'n voorlopige beursgang, wat houdt dat in? Dat het nog niet definitief is. Het kan in principe allemaal teruggedraaid worden. En uh, de definitieve afrekening vindt pas plaats op of rond 9 juli. Dus het is een mm. beetje een teen in het water om te voelen van hoe de stemming is voor het aandeel. Ja, ik, ik lees net dat de, het aandeel opende op 8 euro. Is dat ja, goed? Nou, dat was een beetje een tegenvaller. Je kunt uh, op basis van de slotkoers van uh, Sarah Lee... kon je vanochtend een beetje berekenen waarop het ongeveer uh, zou openen. En dat is het werd... moederbedrijf, hè, Sarah Lee. Ja, ja. ja en er, er werd ook nog een uh, referentiekoers afgegeven. Die lag op uh, 9,18 euro. Dus dat die koers dan op 8 euro ligt, is toch wel denk ik een beetje een tegenvaller. Dus dat zou een reden kunnen zijn om dan toch maar niet naar de beurs te gaan... als het aandeel lager uitkomt? Ik denk niet dat het zover uh, zal komen, hoor. Uh, wij hebben ook zo, zo rond de 7 9 euro, tussen de 7 en 9 euro is het aandeel eigenlijk redelijk geprijsd. Ik heb een beetje het idee dat het behoorlijk opgeplopt was, omdat de verwachtingen heel hoog waren voor uh, Douwe Dow Egberts. Uh, ze hebben de afgelopen jaren ja, eigenlijk te weinig geïnvesteerd en dat kan allemaal nog een stuk beter. Dus er kan wat meer groei uitkomen en daardoor is het eigenlijk een beetje, ja, te, de verwachtingen te hoog, denk ik. Oké, okay, dus als uh, waarschijnlijk op 9 juni gaat echt wel officieel Douwe Egberts naar de beurs. Dat kunnen we wel stellen. Ja, daar ga ik wel van uit hoor, ja. absoluut. Ja. En ja. Um, stel dat het doorgaat, nou, daar gaan we even vanuit. Wat, wat merk ik daar als, als koffiedrinker dan van? Veel, denk ik. Douwe Egberts is... Uh, Sarah Lee heeft eigenlijk de afgelopen jaren niet zo heel veel geïnvesteerd in, uh, in Douwe Egberts. En we zullen in de komende tijd uh, meer nieuwe plannetjes zien. Uh, meer marketing. Als je vanochtend op het Damrak... Meer marketing? Hebt, dan... <laughs> ja, vanochtend okay. op het Damrak dan was het uh, heel dus je zult veel koffiereclames zien. Ja. Maar ook uh, allemaal nieuwe producten. Uh, ze gaan meer met de Senseo doen. Uh, is allemaal nog, Senseo uh, is toch al lang afgeschreven, dacht ik? Nou, dat, dat loopt. Ja, het is eigenlijk te beperkt. Hè. Dat doen ze in België, Duitsland, Frankrijk verkopen ze dat. Maar het is in andere landen nog niet zo uitgebouwd. Ik denk oh. niet dat je er in Italië erg succesvol mee zal zijn. Maar er zijn toch wel genoeg regio's waar je dat nog verder kan ontwikkelen. Maar ook in Nederland gaan wij echt. Wel, er komen meer, meer soorten koffie? Of andere ja, koffieproducten. Meer koffie. koffieproducten. Producten. Ze zijn bijvoorbeeld een beetje de stemming aan het, uh, aan het voelen met die koffiewinkels, hè, de koffiecompany. En dat soort zaken willen ze een beetje wat meer feeling krijgen met consumenten. Via Facebook willen ze uh, ja, erachter komen wat de consument nu wil. En je ziet dat het oude koffiezetapparaatje wat dan de hele middag stond te pruttelen, raakt er echt uit. En de consument wil uh, ja, eigenlijk direct kaart. Kant-en-klaar koffie, hebben. die op het knopje drukken en meteen een lekker bakje koffie hebben. En daar ah. willen ze wat meer op inspelen. Maar ik zou zo denken dat koffie nog steeds een beetje een ouderwets product is, dus dat er niet zo heel veel groei meer in zit. Dat valt eigenlijk wel mee. Het, het ouderwets was vooral het bakje koffie, het pak koffie van 250 gram, wat je dan kocht en je ging daar met je koffiezetapparaat een, een bakje koffie van zetten. Dat raakt er een beetje uit, maar het is de veel meer, uh, wordt het uh, ja verko drinken buiten de deur bijvoorbeeld. En uh, ja. ja, espresso's en en, en en en en hoe noemen ze, ze, ze noemen dat heel uh, heel slim. Single servings. Kortom, daar echt kan er nog echt wel heel veel geld aan gaan verdienen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er wel op zich een, een mooie groei in zit. Moeten we allemaal een, een aandeel Douwe Egbert kopen? Nu ga ik de naam ook niet meer zeggen. Thijs knikt van nee. Nee, natuurlijk niet. Al die marketing wordt te moe van als ik het hoor. Nou, ik denk dat het op zich een hele mooie belegging is. We hebben in Amsterdam relatief weinig fondsen gehad die naar de beurs gingen. En dit is dan een, een mooi stabiel bedrijf. Voeding is altijd niet zo, zo volatiel bijvoorbeeld als, als een bedrijf als TomTom. Dus het heeft een mooie, stabiele groei. En er valt meer uit te halen. Dus op dat betreft is het aantrekkelijk. Wij hebben wel zoiets van, nou, wacht dan maar even tot die officiële notering er is, en tot al die Amerikanen die een aandeel DE hebben gekregen... en eigenlijk niet weten wat ze nu aan moeten, dat die het verkocht hebben. 9 juli, dan uh, heroverweegt Thijs het oh. nog eventjes. Dan is de officiële beursgang. Toch, okay. Thijs? Ja, als de koffie ouderwets is, wat drink jij dan? Ik drink uh, koffie, espresso bijvoorbeeld. Ja, Willemijn? Ik drink ook koffie, maar, ja, dit, oh. ja, maar ik ben dan niet meer jong en heer, oh, Thijs. Vergeleken met jou misschien, maar... <lacht> <lacht> Algemeen. Goed, Jos Versteeg van Theodor Gielissen, dank. Tot ziens. Op de dag dat Polen zijn tweede ek duel speelt... belichten we een van de spelers die Polen als voetballand op de kaart zetten. Wlody Smolarek speelde 60 in interlands en werd zelfs een keer derde op het WK. Hij mocht het Polen van de jaren 80 verlaten om in het buitenland te spelen... onder meer voor Feyenoord en FC Utrecht. Begin maart overleed hij onverwacht. Maar volgens zijn zoon Ebi, zelf profvoetballer... zal Wlody Smolarek in de harten van de Polen altijd een voetbalheld blijven. Ja, dat denk ik wel. Hij heeft veel voor het Poolse voetbal gedaan... Hij uh, is uh, derde geworden op het, uh, op het WK. Nou ja, twee WK's gespeeld. In uh, 82 en 86. In een periode waar, uh, waar het niet makkelijk was voor Polen. En uh, voetbal was een stukje hoop. En die hoop uh, die gaf die hij uh, aan het Poolse volk. Op een gegeven moment. Uh, kan ik me wel herinneren, of ik niet, maar wat uit de verhalen dat ze tegen Rusland moesten voetballen, dan moet je vergelijken van uh, nou ja, Rusland, het grote land tegen een klein landje Polen. En ze wonnen uh, tegen Rusland. En waar uh, mijn vader dan uh, de bal in de, uh, in de hoek bijna vijf minuten vasthield. Malarek ibautata, malarek, bautata, malarek. En ja, dat, hij speelde daar een beetje mee van, uh, maakte ze wel een beetje belachelijk. Het grote Rusland. En, ja, dat waren momenten uh, waar die mensen herinneren. yes, more, right? yes En ook zijn doepen uh, op, het, uh, op het WK. Ja, die zijn, uh, zijn voor het Polen zijn die legendarisch. En, uh, is zeker een grote speler uh, daar geweest. Ook omdat je vroeger niet zo makkelijk weg kon uh, gaan uit het buitenland, dus uit Polen. Um, ja, dat was, dat, dat, dat moest je aan de staat moest je dat vragen om weg te gaan. Nou, hij was als een van de eerste uh, die weg mocht. En dat was wel bijzonder voor, uh, voor, een, voor een voetballer, ja. Ja, maakte dat hem ook voor de Poolse mensen bijzonder... dat hij een carrière in het buitenland heeft gemaakt? Ja, dat konden niet veel mensen zeggen in die tijd. Want het werd gewoon gecontroleerd door de staat. Je mag niet weg. Alleen hij uh, heeft het voor elkaar gekregen om weg te gaan. En, uh... wat, wat maakte dat? Dat hij wel mocht? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat zijn bijzonderlijke talenten uh, dat maakten, denk ik. Want uh, ja, kunstenaars of uh, andere uh, zakenmensen die mochten dat wel. En hij viel, denk ik, in dat rijtje van, uh, van een bijzonder persoon uh, waardoor hij weg mocht. En uh, ja, dat, dat, dat zagen ze wel dat hij, uh, dat hij in dat opzicht dan wel iets kon. Ja. Maar dat wisten ze wel, omdat hij daar wel voetbalde in Polen. Maar ja, dat we naar het buitenland gaan was toch wel, nog wel een stap, ja. En toch was hij ook wel een eigenzinnig iemand. Hè? Iemand die wel heel nadrukkelijk voor zijn eigen mening stond. Ja, wel. Maar dat moest ook wel, denk ik. Uh, want je kan je wel van voorstellen dat je vanuit Polen naar, uh, naar Duitsland gaat. In die tijd. De eind jaren tachtig. Ja, dat was uh, nog wel, wel lastig. Ja, de Duitsers keken toch anders naar, naar Polen. En uh, ja, daar moest hij wel uh, zijn mannetje staan. Dat heeft hij ook wel gedaan. Dus in, die, uh, in dat opzicht heeft hij daar ook geen makkelijke tijd gehad. Maar wel naar zijn zin gehad, hoor. Daar, dat wel. En toen is hij daar vandaan naar Nederland uh, vertrokken met ons. Dus, uh, ja. Daar komt Spolaarik, daar is Van Haarling. En daar zit hij er weer in. Een prima doelpunt. Hij heeft dus flink wat landen afgereisd. Is hij wel diep in zijn hart altijd een echte pol gebleven, zeg maar? Ja, ik denk wel dat hij, dat hij echt een pol is gebleven. Maar hij hield ook wel van Nederland. Het is eigenlijk uh, uit te leggen... Op een manier van, uh, we waren hier, woonden we in Nederland. Toen gingen we op vakantie uh, naar Polen, omdat hij Polen dan miste. Maar toen hij in Polen was, toen zei hij weleens... oh, ik zou ook weer even uh, weer eigenlijk terug naar, uh, naar Nederland willen. Terwijl we daar maar pas drie, vier dagen waren. Dus dat zag je dat hij van, van Nederland ook hield. Small van Aarle probeert het nog een beetje dicht te gooien. Maar het is al gebeurd. Hoe keek hij aan tegen dat EK in zijn Polen? Ja, fantastisch. Hij is uh, naar de lotingen geweest. Hij is daar uh, uh, bij veel uh, gelegenheden is hij geweest waar, waar, waar het over ging. En hij werkte bij de Poolse Bond. Dus dat, uh, ja, dat vond hij leuk en mooi. En, uh, hij wilde erbij zijn, maar uh, hij zou het van boven moeten zien. Ebi Smollerek over zijn vader, Vlody Smollerek... in een reportage van verslaggever Edwin Cornelissen. Ja. Middelstand, zelfs voor de tijd van het jaar was het nog koud. Ik kocht twee kranten en een langbruin brood. Op de radio was Milosevic dood, maar dat is niet wat ik je zeggen laat. Ik wil je, ik wil je, oh ik wil je nooit meer kwijt. Mm, ik Psychologie in eerste kan, ik kreeg je stenen kloten van gewichtig doen over man versus vrouw. Dat onderzoek leek toen nog vers, nu is dat allemaal commerce, maar dat is niet wat ik je toevertrouwen wou. Ik wil je, yeah. ik wil je, yeah. ik wil je. Yeah. Het toeval is een basiswet, geen dirigent die dirigeert, want we zijn voor geprogrammeerd. Door en door compleet verstaan, dat lukt niet, maar dan wen je aan en voor je het weet, word je samenhangend. Maar je moet dat in zijn context zien en met het juiste licht, misschien, maar dat is niet wat ik je zeg. Ah, ik wil je, ik wil je. Ik wil je, Bart Peters. Hoe zit het met het vertrouwen van de Nederlanders in Oranje? Welke spelers verliezen de steun van het publiek? En wie moet het tegen de Duitsers starten morgen? Aan de telefoon Marcel Maassen. Hij is onderzoeksexpert verbonden aan Marktresponse. En hij heeft afgelopen vrijdag de website deopstelling.nl gelanceerd. En daar kan je zien welke spelers onder de Nederlandse bevolking favoriet zijn. Goedemorgen, Marcel. Uh, goedemiddag, uh, inmiddels. Inmiddels, Fijf. goedemiddag. Hoe werkt het precies? Nou, wij hebben een uh, panel, een representatief panel van uh, circa 500 Nederlanders. die voortdurend voor ons uh, aan de knoppen zitten. en hun favoriete opstelling samenstellen voor het Nederlands elftal. En ze kiezen dan uit een formatie. 4-3-3 is de favoriete fa formatie op dit moment. Uh, en ze plaatsen spelers op een plek. en zodra er iets voorvalt waarvan zij denken dat is aanleiding om die opstelling te veranderen. gaan ze terug naar uh, die applicatie en dan uh, voeren ze hun wijzigingen door. En zo hebben we elk kwartier eigenlijk een update. Van... Elk kwartier? Ja. Oh nou, man, je zou wel bombscoach zijn en het in de gaten moeten houden. Nou, je wordt er niet duizelig van in de zin in dat je de spelers over het veld ziet vliegen, want er verandert natuurlijk niet elk kwartier in die nee. opstelling. Maar je ziet wel percentages veranderen. Je ziet dat, uh, uh, nou ja, Willems bijvoorbeeld, die heeft het uh, afgelopen zaterdag erg goed gedaan, zitten de Nederlanders. En dan zie je Willems, uh, het vertrouwen in Willems zie je stijgen. Oké. Okay. 500 mensen zeg je, hoe kom je daarbij? Stel dat ik in, dat, in die opstelling wil staan, wat moet ik dan doen? Dat gaat niet zo makkelijk. Wij zijn een marktonderzoeksbureau en we hechten natuurlijk heel erg aan de kwaliteit van het onderzoek. En dan daar mag ik er niet in. Wij hebben een panel waarvoor je je niet kan opgeven, waarvoor je ook geen beloning krijgt. Je moet echt voldoen. Nou ja, je wordt uitgenodigd en wij zorgen natuurlijk dat dat een echte goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving is. Dus daar zit een soort van Thijssen in, maar ook mensen zoals ik. Uh, er zijn mensen die er heel veel verstand van hebben, mensen die nou, nee, de, tegenaan hangen. De, de, de mensen die we dus gevraagd hebben om aan dat onderzoek mee te doen, dat zijn gewoon de Nederlanders. Alleen, je kunt je niet opgeven voor dit panel. Kijk, nee. uh, bij de Telegraaf, uh, die hebben ook een opstelling, maar dat is de opstelling van de Telegraaflezers. Ja, maar hadden... ik weet bijvoorbeeld Football International op zijn site, kan je ook uh, meedoen aan zo'n peiling. Is, uh, komt die overeen met die van nu of is die toch anders? Ja, idem Als je de Voetbal International lezer vraagt, krijg je een andere opstelling dan wanneer je de Nederlanders vraagt. En representativiteit is natuurlijk wel van belang. Voetbal International publiceert de opstelling van de mensen die naar VI komen. Ja, ja, precies. Dat is het verschil. Maar waarom bent u mee begonnen? Nou, uit, uit lol natuurlijk. Uh, allereerst, dat, dat zal duidelijk zijn. Anders doe je dat niet als je geen voetballiefhebber bent. En dat ben ik al mijn hele leven... Maar er zit natuurlijk ook wel iets anders achter, want wij willen op deze manier ook laten zien wat je met het continu kwantitatief meten van, van voorkeuren en van, van ja, keuzes die mensen maken, wat je daar ook mee kan. Wij doen het nu met voetbal, maar je zou dat ook kunnen doen. Wat vindt u van de zorg in Nederland? Of wat vindt u van politieke thema's? Ja. Dan zou je eenzelfde manier van, van meten kunnen introduceren. Ja. Tijd is bijna op. Ik wil nog de opstelling van morgenavond weten. Wie moet er spelen? Uh, nou, de, de grootste verandering ten opzichte van de afgelopen zaterdag... dat is dat hun in de spits moet. Uh, dat is echt omgedraaid van Persie, is werkelijk de gebeten hond. En echt Rome. ook niet op een andere plek ook, gewoon uit het elftal. Nou, kijk, wij vragen dus eerst: kies je favoriete formatie. En als mensen dan overwegend 51% 4-3-3 gaan spelen. en dan met die opstelling aan de slag moeten. dan komt in dat elftal van Persie en niet eens maar een. Zo, de, keihard, de hè, die Nederlandse bevolking, ja, keihard. Opzouten. <laughs> ja. Opzouten, Huntelaar in de Spits. Ja. Huntelaar in de Spits. Uh... Verder niet heel veel wijzigingen ten opzichte van afgelopen zaterdag. Wel Vlaar, die verliest zijn positie. Natuurlijk. Ja, dat is wel. Matthijs is weer graag. fit. Ja. Ja. Ja. En 22% van de mensen zegt gewoon dat we in de finale komen. Na Nederland-Denemarken nog. Ja, het optimisme is niet helemaal weggeslagen. Er is ook uh, bijna 40% die zegt dat we de poolfase niet meer gaan overleven. Hmm. Dat was maar 1 op de 10 voordat het EK begon. Okay. Dus, uh, Marcel Maassen, de Dank dankjewel. Geen dank. Inmiddels is er weer Dione de Graaf. En als we het nu toch over voetbal hebben. Ja, dan. En we zijn <laughs> natuurlijk benieuwd, uh, waar kijk jij naar uit vandaag? Ja, het is toch wel weer voetbal. Uh, ik wil het ook nog wel even hebben over de Ronde van Zwitserland. Want uh, heel langzaam kijk ik toch stiekem alweer naar de Tour de France... en de Ronde van Zwitserland als zo'n mooi eikpunt. Hè. Kun je kijken. Ik kijk dan voornamelijk naar de Nederlandse renners. Hoe doen zij het? Hoe bereiden ze zich voor? Gaat nog niet zo goed daar. Gaat nog niet echt heel erg goed. Steven Kruiswijk is de beste Nederlander nu... op de op de vijftiende plaats, Robert Gesink, twintigste. Maar ja, ja, ik weet ook eigenlijk niet of je daar nou heel veel over kan ze zeggen. Ze komen maar... van een hoogtestage, daar ja, kwam het door, heb ik ze gelezen. zijn in de Sierra Nevada geweest, drie weken lang. Dus daar zou het door kunnen komen. Dus misschien moeten we ons daar volledig geen zorgen over maken. Maar ik vind het wel altijd mooi om eventjes uh, die ronden, een vrij gerenommeerde ronde, uh, te volgen. Maar dan... Is het weer tijd voor voetbal? <laughs> en zo ziet het ook echt elke dag eruit. Als ik hier klaar ben, dan ga ik naar huis. En dan ben ik precies op tijd thuis voor wedstrijd naar Marketje één... Griekenland-Tsjechië deze keer. En uh, ja, ik vind voornamelijk Rusland uh, Polen-Rusland vind ik wel. Eer... Ik heb ontzettend genoten van Rusland de eerste wedstrijd Zagoyev, fantastische speler. Oh, heerlijk. Twee doelpunten maakte hij. Dus dat wordt het vanavond mm -hmm. in Huizen de Graaf. Ja. Kijk je echt alles, of niet? Ja, ja? ja. alles. Ja, is ook, hè? Nou, ja. niet, niet met volledige concentratie. Het staat wel vaak aan. Hij staat wel gewoon aan. Ja, ja hoor, maar Dione, echt helemaal Je klaar moet jou voor... ook niet bellen, Dione. Het... Liever niet. Nee. In de rust mag heel ja. eventjes. <laughs> <laughs> Terwijl je op de wc zit. <laughs> mag ook. Kan allemaal. <laughs> Dione de Graaf zometeen hier op radio, de Radio 1 SportsZee op zomer... met Jorgen van den Berg en wij zijn er morgen weer. Tot dan. Tom van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik wou gewoon even zeggen, ik vind het echt fantastisch die hele sportzomer. Heeft u iets op uw leven? Tom van Dijk, Ja. Ik wil ook wel even zo klaar. Nou, doe eens even. Of iets heel anders? Eén voorbeeld, voor de rust. Hopper. Nee, dat moet een beetje kort hebben, want het is een korte rubriek hè. Wel iedere dag tussen 2 en half drie. Klaaglijn, Tom van Dijk, goedemiddag. 0800-1101. Men doet alsof alleen mannen kijken naar het voetbal. Ja, daar moeten ze wat aan veranderen, want er kijken ook een heleboel vrouwen.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 Hé, wat? Nog energiezuiniger printer dan op een Konica Minolta multifunctional met aalhebel? Ja, <laughs> die bestaat niet. Echt wel? De nieuwe Konica Minolta multifunctionals. Nu nog groener dankzij lerend energiebeheer en lagere fixeertemperatuur. Kijk op groenerbestaatniet.nl. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zaken doen. Konica Minolta. Groenerbestaatniet.nl